Wij gaan verder met de les 4 van Brit hadesha. Op de vorige les, of toen, we hebben we geleerd, we hebben geleerd, zeer terloops, terloops liepen wij door de geboorte, door de wonderlijke geboorte van Yeshua. En ik had jullie verteld dat ik bereid mij niet voor de les, dat ik moet iets bedenken of iets vinden daar, dat ik het allemaal voorbereid. Want wat komt er op de les? Want de hele bedoeling is dat wij leven, wij ontvangen van de levende God. Van levende licht. En Yeshua leeft. En daarom. Hebben we niet nodig. Yeshua had ook gezegd tegen zijn leerlingen. Wees niet uh, bevreesd of bezorgd van wat jij zal zeggen. Wanneer men jou zal uh, verdrukken. Het gaat natuurlijk alles in een mens. Wanneer de klipot zullen jou willen bedrukken. Dan zal wel. Van boven komen woorden die je moet, zal moeten zeggen enzovoort en daarom gingen wij door de geboorte van Yeshua heen zonder uitleg want ik gaf even in het in grote lenen wat, wat de Kabbala zegt dat het Kabbala zegt dat het, volgens Kabbala er moeten drie ouders zijn Vader, moeder, arts, vader en moeder en dan de Heilige Geest tussen of de ziel. Hashem brengt de ziel tussen vader en moeder. Dat was wat ik had gezegd. En ik had gezegd dat, maar wat wij niet kunnen begrijpen, wat betreft Yeshua, moeten wij zeggen dat ook dat is niets is onmogelijk voor Hashem. Herinner je nog? Dat heb ik, heb ik gezegd. En maar dat betekent dat niet zomaar te zeggen, alles Hashem kan alles. Maar als je dat zegt, betekent dat je man omhoog breekt, en jij op dat moment niet ontvangt een verklaring. En dan moet je geduldig zijn. Zo was ik, gewoon vertel ik jullie hoe dat zit in elkaar, dat jullie weten hoe dat werkt. Ik kan gewoon verder gaan over de aan mij is het onthuld nu. Wat ik nooit geweten had, wat ik nooit kon begrijpen, waar ik altijd een beetje spot mee dreef. En ook altijd een beetje over de ja, over de wonderlijke geboorte van Yeshua. En over de Onbevlekte bevangenis. Be bevangen denk dat soort dingen. Geen. Van mijn broeders begreep het. En anderen ook begrepen het niet. Ook christenen begrepen het niet. En ze zeggen dat. Maar ze weten niet hoe. En. Je hoeft er niet veel aan te. Te, te denken. Ik Jarenlange. Studie dag en nacht van Kabbala natuurlijk. Brengt jou Zeker voorbereiding. Maar voor de rest moet het gebeuren van boven. En het was zo dat zaterdagochtend zaten we aan het ontbijten. En opeens, mijn vrouw deed haar mond openen, iets, iets, iets, iets had gezegd over. Ze wist niet wat. Ik hoorde niet eens wat ze zeiden. Maar, maar zij had het. dat kwam naar binnen naar beneden en zij had het als eerste ontvangen. Zij is wat. En dan, ik hoorde niet eens wat zij ze dan zei, maar dan, op dat, dan heb ik het overgenomen, Wat het onderwerp wat zij had gezegd. En in een, in een fractie van seconden heb ik het beeld gehad van iets wat ik vroeger tientallen jaren. Absoluut ondoordringbaar was, kwam het bij mij op. En dan details kwam ik nog een keer, nog een tweede, daarna, nog twee een paar dagen verder, was het, was het nog de tweede trillingen waardoor ik dat weer ontving. En dan zag ik ze, had ik gezegd, oh, nu kunnen we het daarover hebben. Maar je moet het nooit forceren, zie je dat? Op de vorige les was het niet. En, had het niet, nu niet gebeurd, dan zou het een andere keer gebeuren. Je moet niet forcieren. En dat is wat ik wil nu beginnen over de wonderlijke geboorte van Yeshua. Wat is dat? Met sferot. Met andere dingen. O, What is this aspect? What hat it? And how can you that place? And what it well toegestaan aan mij mm om -hmm. um, te zeggen. Webeh leert, terecht wij bespeken udes what stand in the Perik Alif, the het vers 8 daar begon dat, dat is, dat is, dat is de kwestie van het aspect van het geboren worden van Yeshua HaMashiach. Mirjam, zijn moeder, was uh, herinnerd enzovoort so enzovoort. So en maar dan staat het verder dat uh, en alvorens haar man Josef kwam bij haar, brekend contact met haar, met haar gehad had. Het bleek dus dat zij zwanger is gebleken, miroga codus, van de Heilige Geest. En nu probeert gewoon luisteren, zonder wat je ook ge ooit gehoord had, gewoon goed opletten. En kijken een beetje altijd dit in voor je voor je zien wat ik vertel. Wij weten wel dat de mens geboren wordt van wie? Wie zijn de vaders van de mens? Ik bedoel, in het geestelijke. De ziel van de mens. Zon, ja? Zerampien en Noekwa. Dat zijn de vaders van de ziel van de mens. En hun vaderen zijn Abba en Ima. Abba en Ima zijn eigenlijk voor ons als opa en oma. En we hebben geleerd dat Zeren, Pien en Noekwa kunnen niet op hun plaats, op hun eigen plaats, kunnen ze niet ziwuk maken. We hebben geleerd om, om de reden dat daar is al de plaats waar ze in de, in, vlakbij zijn, de klipot. En bovendien, de mens, om de mens geboren te laten worden, de mens moet beschikken over wat? Over ziel. Hoe heet deze ziel, wat die de mens heeft? Neshama. De mens onderscheidt zich van alles andere door de Neshama. De diepere, de goddelijke. Ziel. En wie de drager is van de Neshama? Abba en Ima. Ja, Abba en Ima. Die zijn, die zijn, die, daar is het licht Neshama. Dan we hebben geleert, we geleerd dat wanneer de zon, Zeran Pin en Nukwa, opstegen naar het niveau van de Abba en Ima, hij, Zeran Pin, bekleedt Abba. Uh, Nukwa of malchut bekleed ima, en dan door de zeerampien straalt aba, en door Nukwa straalt ima, dan kunnen ze daar wel zwoek maken om de mens te uh, geboren te laten worden, maar niet op hun eigen plaats. En daarna dalen ze wel naar hun eigen plaats. Maar eerst opstegen naar boven. Moeten wij, voordat wij dat begrip opstegen, moeten we goed onderscheiden. Er zijn opstegen wat wij doen oh, wanneer wij geen licht hebben om ons avioed de wensdikte te verdunnen. Te verdunnen. Deel, dan betekent dat wij worden kleiner. Ja? Als je dan van jouw is wens van het vierde stadium, stijgt op naar de ketter, dan tot stadium nul. Dan maak je jezelf, verdun jezelf, verdun je jezelf je tot stadium nul. Dat is één zaak. Opstegen, maar dan opstegen, van, betekent, goed opletten is een zeer belangrijk aspect, dan betekent, jij maakt jezelf minder, kleiner. betekent uh, transparanter. Opdat jij daarboven zal licht ontvangen en brengen terug naar beneden. Dat is één ding. Maar wanneer wij spreken van opstegen van de zon naar, naar boven, opstegen in de zin, dan is het, spreken we van het uh, opstegen qua niveau. Eindelijk? Als wij zeggen dat steekt op zons, de zon steekt op naar Abu dan bedoelen we niet dat die, die zichzelf uh, lichter maken, in de zin van de... Maar wij bedoelen dan op het niveau komen van de aboehima, dus bekleiden aboehima. Dat betekent qua lichten die zij ontvangen. Ja, goed, dus niet, proberen dan dus niet, niet door elkaar te halen, die twee begrippen. Dus wanneer de zon steken op naar de aboehima, betekent dat zij ontvangen welk licht. Zij ontvangen dan Licht van Neshama. En dat is dan de eerste gadloet. Alleen en nog, de eerste gadloet. Maar en uit. Daarna gaan ze daar zwoek maken en dan kunnen ze de mens, de ziel voortbrengen. En de ziel dan wordt dat. De volgende traptreden is dan de ziel die eruit komt. En dan deze ziel, dus mal goed laten we zeggen, of de zon, de plaats van de zon, van de, ziel, van de wereld dat ze moet. En daaruit dal dan de ziel naar onze wereld, uh, in, in een kind dat geboren wordt. Nou, dat is zo so, een beetje hoe dat normaal plaatsvindt. Um, er bestaat nog hogere opsteging dan alleen tot de Jima. En dat gebeurt op uh, Shavuot. We hebben geleerd, herinner je nog, we hebben zoveel so geleerd over de, in de zomer over de Shavuot, ja, over de, de, de, de, het feest van het ontvangen van de Torah en dat um, in de Zonger, we hebben geleerd dat ook de toestand van de Gmartikon in het algemeen aspect veronderstelt. En uh, wij weten dat vanaf de Pesach begint opsteking. Opsteking betekent in de zin van verkregen van de hogere traptreden. Vanaf Pesach. Hè? Vanaf de tweede dag Pesach beginnen we tellen in 49. Ja, 49 uh, traptreden vanaf maar goed gaat het weer, dus gaat het, gaat het dus opstijgen uh, qua niveau vanaf maar goed tot en met de gest. moet opletten waar ik het over heb, Vanaf dus niveau en dan op de vijftigste dag aan de vooravond, dus aan de vooravond van de samoord verkreeg, verkreeg men gar. Ja, verkrijgt men dus de drie eerste sferot? Nou, in het algemeen is het zo dat aan de, de, de vooravond, op de nacht van, van Shavuot, verkrijgt men dan een Pin, oh, wacht maar, eerste vanaf Pesach tot en met de tweede dag van de Pesach tellen wij 49 sferot Homer. 49 sferot. En dan op de dag van de Shavuot, Verkrijgt zeer, na, tot, tot de, tot de schavuot, verkrijgt zeer en pin, nou, tot de Shavuot, verkrijgt zeer en pin, zeer komt tot en met de Abovijima. En zeer en pin verkrijgt dan negen verrot. Negens verrot. We zullen het leren, ik zeg het even, gewoon neem het aan, we zullen het allemaal leren later maar het negens verkrijgt zonder ketter. En de ketter verkrijgt ze hier op die vooravond van Shavuot. Op die vooravond, hoe kan die dan verkrijgen? Ik had jullie verteld dat ze hier ontvangt de ketter van Bina. Herinner je nog? Maar ontvangt van de Bina, maar wie is de gever van de ketter aan de Zeran Pin? Dat is niet de Bina, dat is de Arihan Pin. Nog eentje hoger. Maar natuurlijk wordt het uh, gegeven via de Abou Want boven de Zeran Pin is altijd Abou Yima. Hoe jij ook niet opstijgt. De, de boom des levens is precies hetzelfde opgebouwd. De structuur boven de and Pin is altijd Abouhima, duidelijk en boven de Abouhima is pin. nou op deze vooravond van Shavuot dus de vijftigste dag van, dus vanaf de tweede dag van de Pesach verkreeg zeeranpien pin, zeer pin steekt op naar de Pin. nou dat is de uiteindelijke uh, toestand de, waarbij de hoogste toestand die er is, uh, alleen natuurlijk later is het weer, dal die weer af, maar dat is eigenlijk de volmaakte toestand van de Serapin, is te komen naar de Arikanpin. En de volmaakte toestand van de nuqua is te komen tot de Abawiyma, want Arikanpin is net zoals partsof Aba. En de ima is net zoals saga. Dus eigenlijk is selve, selve, komt het op hetzelfde neer. Dus deze vooravond van, van Shavot, Zeran Pin steegt op naar de Arigampin. En van Arie, vanaf Arigampin Pin ontvangt hij de ketter. De tiende sfera ketter. En samen met de ketter ontvangt die mochin. Zo'n geweldige mogen, die slaan nu tot de jezoot van de zeer De mogen. Van mogen. Ja, mogen, dat is het licht. Van mogen, daar, vandaan. Dat is mogen, dat is wat, wat we noemen ook zaad. Dus dan, zeer ontvangt dus de ketter. En dat is wat we hebben gezegd, dat is dan de de kracht van Yeshua. en de Zeranpien daarmee ook ontvangt dus de Sviraketer, de Kliketer, en daarmee al dat licht van Gar ontvangt die, en dat haalt die tot zijn Jesus. En die, natuurlijk, een keer steeg je op, kan je wel altijd terugkeren, dan, dan wanneer nu ze hier aan terugkeert naar zijn eigen plaats wat gebeurt er? Uh, hij komt naar zijn eigen plaats dan haalt hij ook met zichzelf ook al die mogen naar de Jezonde en, en, en de malgoed die was ook waar was de malgoed zij was, zij bekleedde abouima, dus zij was net als Bina, en de Bina die heeft geen geen sitra agra. En nu, bij het afdalen van de malgoed, en malgoed daalt natuurlijk samen met de zerenpien, dan de malgoed neemt met zichzelf ook mee de eigenschap, niet verdwijnt in het geestelijke, ook de eigenschap van de bina naar de malgoed. Oké? Okay, dat is even dat je, even het uh, kader waar Jij moet gewoon je plaatsen straks gaan we dan hebben in dit kader gaan we be, be, be, ver, eh, bespreken de geboorte niet de geboorte eh, het verwekken van Jezus, Het verwekken. Ja. Dus waar we hebben, hebben dat ook gehad. Hier we hebben we geleerd dat uh, zij werd zwanger van. Mirjam, dus de moeder van Yeshua, werd zwanger van de rode kodus, van de heilige ziel. De heilige uh, Godus, de heilige geest. En nu goed opletten. Nu bij het afdalen, bij het, terug, het terugkeren van de zerentien. Zeerand nu heeft de mochin, heeft nu de ketter ontvangen bij Arihant En samen met de ketter ontvangen hij de mochin van Gadluid. En nu de Yesode. probeert um, het gewoon horen: dat water komt het maar alleen in principe belangrijk. Jesot is nog iets met Jesot. Jesot van de zeerantin is de plaats, kan niet zonder dat, anders moet het een beetje een kader geven. In de Jesot van de zeerantin, even kijken over de above-ima. Above-ima, de, abo abo de Jesot van de, je de aba, uh, is langer dan Jesot van de ima. Duidelijk, mannelijk. Je jesod van de abba die gaat bereikt die komt tot en met de jesod van de zeerampin strekt zich tot en met de jesod van de zeerampin dus onder de chaser terwijl de jesod van de ima bereikt alleen tot de chaser en niet onder. Heet het? Dus zeerampin heeft standaard al het schitteren van de jesod van de Abba. Maar nu, vanwege die toestand, die opwekking van Shavuot, keerde de malgoed terug van de plaats die zij was bij de Ima naar beneden. En zij trok samen met zichzelf, niets verdwijnt in het geestelijke, ook de straling van de mogen van Ima met zich mee. Duidelijk, zij is geweest bij Ima, dus zij haalt het wel met zichzelf, reisjes doet erin toe wat, maar een, een beetje wel niet op, de, niet op de plaats van de Ima, maar wel op haar eigen plaats. En nu goed opletten. op de Shavuot, aan, aan, de, in de avond van de Shavuot, gebeurde dat ook met Mirjam, de moeder van Yeshua. Dat op deze avond werd Yeshua verwekt. Dat is nu nog te gaan, hoeveel? Dat is uh, nog uh, vijftig, ja, vijftig dagen of zo so te gaan. Dus ergens, ergens uh, wordt het ergens uh, eind mei. Dat is de verwekking van Yeshua, hoor wat ik zeg, waarvan plaats op de, aan de vooravond, dus, de, dus de, de, de avond van de Shavuot. En na zeven maanden was hij geboren. Alle grote zielen, zoals Moshe, zeer speciale, zeer verheven zielen, worden na zeven maanden geboren. Hoe? Komt wel. Gewoon, neem het gewoon aan. Nou, wat gebeurde dan op deze, op deze wat gebeurde daar in het hogere? Ik spreek niet van beneden wat hier op aarde was. Ik spreek over het hogere. We hebben geleerd. Ja, als je leert wat het hogere doet, dan, dan kan je ook zien wat hier beneden Want alles moet overeenkomen. Het volk Israël ging uit, Egypte was van boven en beneden was ook op dezelfde manier van de plaats. Dus alles is overeenkomt. Zo boven, zo beneden. Dus. Uh, wat was het dan op deze vooravond in dat jaar wanneer Yeshua verwekt werd? Was? Dat Jezot, die nu al alle tien Sferot heeft, die gaf de Mochim aan de Nukwa. Duidelijk, de Jezot van de en Pin van de wereld absoluut gaf de morgen, oftewel zaad, aan de noekwa, oftewel mal goed van de wereld, aangezond. Binnen, binnen de jesot, is de, de straling van wie? Van de vader. right? Abba. De in de noekwa zit wel, de, wat zij meegenomen had, van de ima. Daarom, mal goed op zichzelf, op haar eigen plaats, normaal is bevlekt. Ja of niet? Mal goed, is bevlekt van de wereld Waarmee? Ze heeft twee punten. Eén punt is verbonden met de bina. En de bina is niet bevlekt. De bina is alleen maar de wens om te geven is zuivere, zuiverheid. En de malgoed heeft twee punten. Eén punt is, eigenlijk, één punt die verbonden is met de bina, is onbevlekt. Maar wat malgoed, de malgoed, of de plaats van de malgoed, mal de malgoed, je heeft tekort. Elke vorm van tekort is een vorm van bevlekt, bevlekt zijn. Nu, die nu qua. Is in deze nacht, op deze nacht heeft de straling van de Ima gekregen, dan heeft ze gekregen, de Ima straalt binnen haar, dan is in deze nacht die wat blijft onbevlekt. Duidelijk? Onbevlekt van haar eigen wens om te ontvangen, of de malgoed, de malgoed. Dan de yesod geeft dat uh, zaad van de soort aan de goed? en deze dat zaad heet Ruach Hakodesh. Hoe opletten naar op die woorden? Ruach betekent geest, maar betekent Het Betekent niveau van het licht roer. Ja of niet? Van wie krijgt ze hier een dat? Je soort van de Ziran Pin. Van wie krijgt die dan ruw? Van de Abawiyma. Maar Abawiyma, zijn, hebben, hun niveau is Neshama. Het licht Neshama. Ja of niet? Waarom is het nu ruw? Omdat niet op de plaats van Abawiyma, op de plaats van de Yima, dat is de plaats van Neshama, maar maar de plaats van de Zon. Ja, van de zierenpien en ook Omdat, als het ware, binnen deze zierenpien en ook, zij worden als een hogere, komt daar een lagere. Wordt ook een beetje als lagere. Het betekent dat dat uh, betekent dat het de plaats is van zierenpien. ja Dat overeenkomt daarmee. En waarom is het codes heilig? Codes we hebben geleerd, is altijd slaat op Abouhima. Kodesh, heilig slaat altijd op Abouhima. Daarom is het, heet het, Ruach kodesh. Ruach omdat dit al het niveau is van zeer pin, Maar het komt van de Abouhima. Want Abouhima zijn ingebed in die zon in de zeer en pin. En nu Stap voor stap zal het. Leren, het is niet alleen nieuw, maar nu alleen in grote lijnen probeer dat te leren. Dus je geeft dan aan die Nukwa in de geestelijke werelden, in de absoluut, geeft het zaad, oftewel mogen, aan die Nukwa, terwijl de Nukwa onbevlekt is. Dat heet onbevlekte bevangenis. Is dat nou een conceptie op het punt van menselijk te nieuw? Wat zeg je? Ja. Nee. op het moment van... Nee, nul, nee. nee, nee, niet dat. Kijk, het zal allemaal goed... Kijk naar die twee, accepten. Twee, twee... Je kan al... Het is zo. Kijk... Uh, de Nukwa is nieuw, Hij heeft verkregen nu de eigenschappen van de Bina. Van de, van de Ima. En Ima... Hier is het, gaat het om meer op een ander as, aspect. Op het aspect van... Uh, de eigenschap van de sfeer. Maar goed heeft de eigenschap van, maar goed heeft ondergaan, simtzu. Ja? Beperking. Elk beperking is de plaats, is, is tekort. Elk tekort is ook een plaats, is ook veroorzaakt, ook bevlekt. Bevlekt. Bevlekt heet. Kijk nou bijvoorbeeld in onze wereld, als een vrouw eenmaal zwanger is. Geen bevlekte toestanden, duidelijk, ook, ook, ook fysiek. Dat zij doet, zij, kan, zij is zwanger en dan gaat zij dan gewoon zonder contraceptie, zonder iets, ze doet gewoon contact heeft met haar man en geen bloedverschijnsel en niets. Duidelijk, dus omdat zij op dat moment is, uh, is haar bloed is al getransformeerd in, in, in melk en allerlei, maar niet stap, stap voor stap, maar in ieder, geval, in ieder geval het is een verheffing. Ja, net zoals eh, zo'n die stegen naar de ima om een kind te maken. Zo is ook een vrouw heeft ook een, in, in de zwangerschap ook een, een, een, een soort verheffing in haar toestand, waarbij zij ontvangt ook van Ima. Ja, maar dus wat wij spreken nu van de, dat de mal goed heeft dus de tekort. En dat is dan tekort, dat is wat we noemen dan bevlekt. Dus, Zonder vlekken betekent wens om te geven, dat is de bina Maar als je dat in de binnen, dat witte, witte van de eigenschap van de bina als daar nog ja, plaats is voor. Zwarte punten. Zoals ja, Mahood heet, heeft dan de uh, plaatsen plaats waar het tekort is wat, wat, uh, van Simtsum. Dat heeft dan de bevlektheid. Dat daar kan Sitra Achra nog aangrijpen, eraan, etc. Okay. Maar in deze toestand van Shavot, toen Yeshua werd uh, verwekt, die was van boven in deze nacht, is altijd om deze, deze nacht. Van Shavuot is altijd ver. Daarom leren we de hele nacht, eh, moeten we de Torah leren op deze, deze nacht. Het, eh, moeten we deze nacht helemaal de Torah leren, want deze nacht is vindt plaats. Normaal, de hoge Zivuk niet vindt plaats op s avonds. Maar deze is één keer per jaar. En daarom wordt er gezegd ook, om niet te slapen deze nacht. Want deze nacht is, vindt boven deze in het geestelijke, deze geweldige Zivuk, plaats. En dan, juist in deze nacht, vond plaats in de wereld absolut, deze geweldige Zivuk, dat bijna Gmartikon is, eigenlijk net zoals Gmartikon is, waarbij Zerenpien stijgt op naar niveau van Arigampien en Noekwa stijgt op naar niveau van Malgoed, van de Bina. En dan uh, straalt dan Jesod, daardoor straalt naar de nukwe, uh, ruach Ruachakodesh, en zij is dan, daarbij, zij is dan als Malchut, maar wel van door deze bijzondere Nacht van Shavuot, zij is dan net als, als Bina, en daarom ook nieuw, in alle generaties daarna ook in de Torah wordt word voorgeschreven om juist deze nacht man en vrouw moeten dan juist kiezen voor deze nacht om uh, na de, eigenlijk leren ze de hele nacht door. Maar in principe is het, in deze geweldige zwoek vindt plaats dan juist in deze, in het hogere, dus in de wereld het dat was dus, op de in deze nacht, dat is dus, daarom heette dat in de wereld, dat ze heette dat onbevlekte bevangenis. Jezus gaf aan haar, aan de noek, en zij was onbevlekt, zij was net als Bina. Haar eigenschap was niet zichtbaar meer op dat moment. Net zoals, even min als een vrouw die dan zwanger wordt, je kan niet zien meer in haar bloed. Zo, so, dat was... Um, deze nacht. En dan in deze wereld moet precies hetzelfde plaatsvinden. En dat was een bijzonder, bijzonder wonder ooit, dat de ligging, wat dat was beschikt over boven en boven, dat juist in deze bewuste nacht van Shavuot moest de Heilige Geest. We noemen het roge kodes. Afdalen boven in de jesot van de atioot naar de malgoed van de atioot. En precies hetzelfde moest het ook hier in deze wereld zijn. En in deze wereld was precies hetzelfde. Hoe? Precies hetzelfde. Je kan niet zeggen. Maar, maar normaal gebeurt het tussen man en vrouw. Maar normaal moet het man en vrouw fysiek contact hebben. Om, om, ja, om een kind te verwekken. Waarom dat dit hier uh, zo'n geweldige toestand was. Waarbij die, die Bina niet alleen, ik had het gezegd, alleen maar uitstraling van die Bina was. Maar het was nog meer. In, deze, in dit jaar, in, in deze nacht van die Shawot, toen Yeshua verwekt werd toen was een wonder, zeer speciale wonder nog gebeurde. Dat die binade die daalde helemaal, uh, de bina de ima, helemaal daalde naar de, binnen de, Malchut. Dus niet, niet een beetje, niet alleen maar stralen op een afstand, zoals het elk jaar gebeurd in, ja, in de Shavuot. waarbij die bina Straalt, dat eerst de, de malgoed, die steekt op naar de bina, en dan de malgoed keert terug en met de straling neemt ze mee. Maar dan is het niet de plaats van de bina. Malgoed heeft wel de uitstraling van de bina, maar dan op een afstand. Maar deze keer, goed opletten wat ik probeer te zeggen, deze keer gebeurde het zo'n zo wonder, waarbij de, de bina, die normaliter, Nooit komt door de gaze heen naar beneden. Dat die bina die werd die antrok, je zot van de bina trok door de door de parsa naar, naar de Malgoed door. En dat was een um, erg beknopt, ik kan niet, niet dieper gaan, de maar alleen dat jullie dat begrepen in kort, en later komt het wel de, de rest, maar dat je zelf begrepen wat, de, wat het wonder was. En daardoor was het zaad, roeige kodes, dat een, kwam in de malgoed, in de noekwa, en zij was schoon, dat dus, was, was dus geen en dat is het hele, het is geen zaad van wat wij noemen de normale betekenis van het woord. En hoe dat hier op aarde was, natuurlijk was het zo so dat de Roa Hakodesh moet op een of een andere manier ook hier op aarde verdikt worden. Om wel dat tot stand te, te brengen. Dat hoe, dat is niet interessant voor mij te horen. Dat, want als ik weet hoe dat zit in het geestelijke, dan vertrouw ik erop dat hoe dat Hashem al hier tot stand brengt, dat is voor mij al niet zo, niet zo, uh, geen, geen, uh, geen probleem om aan te, aan te aanvaarden. Als ik weet hoe dat zit in de wereld absolut, op de, op, in deze bewuste nacht mm. dan is het is het eigenlijk voldoende voor mij uh, uh, en dat is ook dan daarom horen wij ook wat we christenen zeggen mm. de verbondenheid tussen Jezus en Maria ja. en zij is ook heilig maar Maria bedoeling, bedoeling wordt in de hogere Maria en lagere Maria. Mirjam noemen we dat. Mirjam heet het. Dus als we spreken die Maria, die dus heilige Maria. Dan bedoelen wij, natuurlijk alles is verbonden hoger en lager. Dan bedoelen wij die Mirjam, die goed, die verbonden is met de Bina. En hier op aarde is precies hetzelfde. Dan is het die Maria die van vlees en bloed is, en of Maria die geestelijk verbonden is met die qua eigenschappen met de Malchut die ook die, die doordrongen is door de zo is ook de Maria hier. Op aarde geestelijk ook was, was verbonden, had die verbondenheid tussen die twee nukwa samen in zichzelf. Dan kon ze, als je dat die verbondenheid hebt, dan kan je ontvangen en van Sirentien en van Abba. Van Abba, omdat dit als Ima die verbondenheid. Dus twee, die, dat is dan um, de verbondenheid tussen wat wij zien Yeshua en Miriam. En daarom zien wij ook dat die Miriam, Maria, zoals met Miriam, dat zij is helig. Wat? Helig. Wat we, Heilige Miriam, ja? zeg me dan, Heilige Maria. Heilig, waarom zegt men Heilig? Wie is Heilig? Bina is Heilig. Altijd weten we, Kadosh is Bina. Altijd weet het Kadosh, als je hoort het, wo het woord Heilig, dan moet het verbonden zijn, moet het niveau zijn waarbij iemand verbonden is met het niveau van Abelim. Dus niet alleen Bina van. Van hier stond maar Abelim. Die zijn, we hebben ook geleerd, en. Um, um,